dames en heren, ik ben in, uh, in het begin van een boos te Het Ik heb dit alleen een aangetakkoord zo mooi gezien. Dus bij deze, wordt ik dan een aangetakkoord. Uh, we zijn aangekomen bij v. V. de hoogste tijd voor het tweede paaltje van vandaag. Het tweede paddeltje van vandaag is Hoogstapen. Als je als gelukkig gevraagd wordt, dames en heren, wat je water wil worden, dan is het voor de hand dat je zegt brandweer, wat politie had maar niet zo ver boven, boven niet liedjes geschreven worden voor een piano. Zeg maar, groeponist. Heel erg Toch was dit de wens van boven. Een wonderkind, wie zal het zeggen, de tijd zal het leren, maar ik vind het wel een wondertje. Vandaag laat hij ons genieten van een korte piano-solo in C-mineur te in, in 1766 door Carl Philippe Emanuel Dalton. Hierna speelt hij voor ons op de pianasonator van de Verdi, een van de bekendste werken van Beethoven. Beethoven noemde het werk, net als zijn vorige pianasonator, een sonator quasi una fantasia. En er werd opgedragen aan gravin Gilietta Pucciano. Mijn schoonmaker is Guisma, die pianiste is niet meer een ander gezegd. Maar die verhaal is niet meer. En bij ons staat ze mede bekend als de Lindbaard-sonaal. Zo klein als hij is, zo groot is zijn verrassing. Nee, hij gaat ook nog een extra nummer voor ons spelen. En wel een stuk van Queen Bohemian Rhapsody. Oh, ja,